Later schreef Daalder dat Bos gevoelig is voor het idee dat verlenging van de missie een kwestie is van leiderschap voor een vicepremier van een partij met een trotse geschiedenis. Ook voor zijn eigen internationale carrière zou het voor Bos beter zijn om akkoord te gaan met verlenging. Eerder al bleek uit de Wikileaks documenten dat ook ambtenaar De Gooyer de Amerikaanse ambassadeur, heeft gevraagd Bos onder druk te zetten.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 De directie heeft besloten niet in te gaan... op een verzoek van de commissie Gelijke Behandeling. De commissie oordeelde op 7 januari... dat de school zich met het verbod op hoofddoekjes... schuldig maakt aan discriminatie op grond van religie. In de Eredivisie heeft Ajax de Klassieker tegen Feyenoord... gewonnen met 2-0. FC Twente versloeg met 5-0 Herakles. In Venlo won FC Utrecht met 2-1 van VVV. En AZ tegen NEC eindigde in een gelijkspel. Het werd 2-2. Het weer vannacht wisselend bewolkt en wat buien. Later in de nacht wordt het droger. Er zijn er opklaringen. Landinwaarts gaat het 1 of 2 graden vriezen. Overdag zonnige periode. Dan wordt het in de middag 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. Ja, waar het in het vorige uur van Casa Luna ging over commissarissen en toezichthouders... die een oogje in het zeil houden bij bedrijven en instellingen... wil ik in het komende uur graag weten bij wie u een oogje in het zeil houdt. Let u bijvoorbeeld op het huis van uw buren als ze op vakantie zijn... en past u dan en ook op hun katten. Of het u uw vrije zaterdag op als scheidsrechter op het voetbalveld. Let u een beetje op uw oude ouders... of bent u misschien bestuurder van een plaatselijke vereniging. Dan zou ik het op prijs stellen als u ons zou bellen. Dat kan op 0800-1121, 0800-1121. Kost niks bovendien, 0800-1121. En mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. Ja, en muzikaal gaat het vanavond over de zegeningen van de consumptiemaatschappij en de vrije markt. Waarop eh, commissarissen en toezichthouders immers een uh, belangrijke rol spelen. Maar het gaat ook over de keerzijde van die zegeningen. Wat te denken van dit liedje bijvoorbeeld van Robert Long? Hij zong het in zijn uh, lang genoeg jong concert. waarmee hij in het seizoen 2000-2001 op tournee was. Dit is alles te gelden. We hebben haast alles te gelden, gemaakt, te gelden gemaakt, te gelden gemaakt, te gelden gemaakt, te gelden gemaakt, te gelden gemaakt. We zijn in de greep van de hebzucht geraakt, van winst en van rente, van beurzen en banken. En alles moet steeds vaker wijken voor keiharde centen. We weten niet meer hoe vrijgevigheid smaakt. We hebben haast alles te geldige gemaakt. Want het leven kost geld en de dood kost je geld. Je geloof kost je geld en je geld kost je geld. Je betaalt voor de zee. Je betaalt voor het strand, je betaalt voor de zon, je betaalt voor het land En een boom kost je geld en een vogel kost je geld Een koning kost je geld en een hond kost je geld Je betaalt voor een anjer, een roos en een tulp je betaalt voor advies en voor raad en voor hulp. Voor je rechten betaal je, voor je plichten nog meer. Voor een ei en een appel, een pruim en een peer. Voor gezond zijn betaal je, voor oud zijn en ziek. Voor het nieuwste betaal je, maar ook voor antiek. Je betaalt voor de stilte en dat niet alleen. Je betaalt voor het vuil en het gif om je heen. We zijn zo ontzettend veel moois kwijtgeraakt. We hebben haast alles, de geldige maat. Als je leent kost dat geld en ook geven kost geld geld. En het water kost geld, zelfs de liefde kost geld. Je betaalt als je aankomt en ook bij vertrek. Je betaalt voor een inlichting en een gesprek. Voor een glimlach betaal je, maar ook voor verdriet. Voor verhalen betaal je en zelfs voor dit lied. We zijn zo ontzettend veel moois bij het kwijtgeraakt. We hebben haast alles. De geldige maat. Uh, Robert Long, alles te gelden. Bij wie houdt u een oogje in het zeil? Daar ben ik benieuwd naar het komende uur. U kunt ons bellen, 0800 1121 En u mail is welkom op casaluna.ncrv.nl. Gertjan, jan goedenacht. Ja, een hele goede avond. jan bij Van wie de hou de... jij een uh, oogje in het zeil? Uh, bij Hanneke, laten we het Hanneke noemen. Bij Hanneke. En wie is Hanneke? Hanneke uh, is een uh, 56-jarige vrouw. En uh, die woont zelfstandig, maar heeft wel een beetje begeleiding. En uh, is denk ik paranoia en uh, schizofreen. En hoe ken je Hanneke? Ja, die ben ik tegen het lijf uh, lopen en... Ik heb altijd zoiets, als je iemand tegen het lijf loopt, dan is dat altijd ergens voor. En jarenlang zijn we goede vrienden geweest en ze zei altijd wel uh, dat ze hulp had en dat ze wat uh, problemen had. Maar ik zei van, als jij gek bent, dan ben ik het ook. Mm -hmm. En pas de laatste jaren eigenlijk, misschien heeft ze later wat uh, meer open gespeeld tegenover mij... En... Eerst al de problemen met de begeleiding uh, besproken. Maar dan zie je dat het toch inderdaad toch wel zo was dat ze uh, wat afwijkingen had. Maar ja, anderzijds zeg ik dan ook van... Uh, ik kan wel heel goed met opschieten. Dus ik heb dat misschien ook wel, bij wijze van spreken. Ja, en op welke manier, ja, manier hou je een oogje in het haar? Ach, je gaat altijd regelmatig langs even. En uh, ja, en, uh, je praat er veel mee. En... Het zat het laatst over dat er een spiegel gevallen was. En... Dat er de laatste tijd veel een spiegel werd voorgehouden. Zet je daar allemaal verbanden in dan? Mm -hmm. Ingewikkeld verhaal misschien. Nee, maar ik, ik vind het wel mooi. Jij kent iemand die, die uh, psychisch uh, uh, wat, wat in de war is op zijn tijd. He, om het ja. zo maar heel kort samen te ja. vatten en weinig genuanceerd samen te vatten, dat geef ik toe. Ja. Maar je, je, je, gaat, je praat met haar en je, je, je, je houdt haar gezelschap. En, uh, ben, ben jij Zeker. misschien ook wel een van diegenen, Gert-Jan... die haar een spiegel voorhoudt? Ja, misschien wel. Ja, een beetje wel. Ja, ja. Kun je dat van jezelf zeggen. Je bent wel heel bescheiden... Hè, over de manier waarop je... Uh, ja, die rol goed, speelt bij, bij de vriendin van je. Ja, goed. Ik, ik ben natuurlijk geen behandelaar. dus uh, Als je zo binnendringt in een leven... Uh, ja, uh, het is misschien niet altijd goed... ook uh, wat je doet. Uh, je weet het niet. Net, je, weet, je weet misschien niet... Uh, uh, vanuit professionele optiek wat je moet doen. Maar praten met iemand kan nooit kwaad lijkt me. Nee, precies, dat is zo. Ja. En ik kan mijn visie op de wereld geven. En uh, een beetje coherent. Misschien heeft ze daar wat aan, ja. ja. En op die manier nou, hou je ik ook... Ik leer ook heel veel van haar. Ja, wat leer je van haar? Ja. Is dat moeilijk om te zeggen? Ja, een beetje, ja. En waarom? Misschien ja, me zo niet te binnen nu. Uh... Maar je hebt er zelf ook wat aan aan je ontmoetingen met, uh, met Hanneke? Ja, Jazeker, ja. ja. zeker. Ik, uh... ja. Dat is een, een stukje vriendschap. Uh... Een stukje een stukje vriendschap. Ja. Dat een krijg je vanuit terug. Vaag wat zeg je? Een beetje vaag wordend. Nee, ik, ik, ik begrijp het. Je hebt onderling wat aan elkaar... en jij houdt in ieder geval bij Hanneke een oogje in het zeil. Gert-Jan, mag ik je danken voor je reactie? Zeker, als het wel waard geweest is. Absoluut. Dank je wel daarvoor. Avond. Dag Gertjan, jan Dag. Nou, dat is fijn. Dag. Ja, bij wie houdt u een oogje in het zeil? 0800 1121 of NCV.nl. U kunt ook met ons mee twitteren. Dat doet bijvoorbeeld Eline Kleibrink. En Eline twittert... Ik hou een beetje hou een, een oogje in het zeil bij een oudere collega... om te voorkomen dat hij door angsten niet meer durft te komen op het werk. Dan aan de telefoon Jan. Jan, goeienacht. Dag Jan, bij wie hou jij een oogje in het zeil, Jan? Uh, mijn partij. En wat is jouw partij? PvdA. De Partij van de Arbeid. En op welke manier ja, hou is, jij een oogje in het zeil? In dat, dat is hoogst nodig op het ogenblik, dacht ik. Ja, en, en op welke manier... Uh, waarom het hoog nodig is, dat ga ik je straks vragen. Maar op welke manier hou jij dat oogje in het zeil? Nou, ik ben, uh, ik ben een heel kritisch lid, denk ik. Mm -hmm. En ik reageer overal op uh, uh, wat er... Uh, en ik noem dat altijd, maar... Uh, vanuit het Kremlin uit Amsterdam komt. En ja, ik krijg nooit reacties terug. Maar jij reageert uh, uh, per mail of per brief of per bel je of per, ga je naar per, vergaderingen? Per mail, per telefoon en dat soort dingen. En, en wat mij gewoon hooglijk verbaast... is uh, dat, dat, dat wij ons als, als, als, als, als, als, als, als partij... Uh, dat, dat wij ons zo laten opstoken door iedereen... dat je op een gegeven moment denkt van... Jezus, uh, moet het nou zo? Weet je, je bent vrij hard he, over de Partij van de Arbeid... als je ja, het... het hoofdkantoor van de Partij van de Arbeid betitelt... als het Kremlin in Amsterdam. Nou, <laughs> wow, dat is een geintje, hoor. Dat begrijp ik wel, maar het is wel een geintje met een achtergrond, volgens mij. Ja, nee, maar het zegt wel veel. En wat zegt het volgens jou? Nou, uh... Ja, God, dan, dan, dan krijg je een heel, hele discussie over dat soort dingen. Maar, maar ik, ik denk dat uh, uh, wij heel veel te bieden hebben. Alleen dat wij de boodschap die we hebben niet over kunnen brengen. En waar schort het aan? Um, nou, uh, geen inzicht in wat een gewoon mens beweegt. Dat, dat is dat de partij. Is, ja, da, da, daarmee zeg ik heel veel. Mm -hmm. Dat is wat de Partij van de Arbeid kwijt is volgens jou. Ik denk het wel. Ja. Ja. En dat laat je ze ook weten in die brieven en in die mails. Absoluut. Ja, en dan krijg je nog Alleen een geen, reactie ik krijg geen antwoord. Ja, want heeft het dan zin om een oogje in het zeil te blijven houden? Uh, als je dat, uh, Heiko, als je dat al 30 jaar doet, dan denk je dat dat wel zin blijft houden. Alleen uh, je om het zo te zeggen, je geduld raakt wel een beetje op. Ja, en is dat al op? Of heb je toch nog wel even geduld nee, met jouw partij? Nee, dat, dat geduld is niet op. Maar, maar, maar het is wel zoiets van... Jongens, uh, en dat, dat valt me heel hard te zeggen... maar als dit niet lukt... Dan kunnen, we de, ja, dan kunnen we beter de deur dicht doen. En hoe bedoel je, als dit niet lukt? Wat bedoel je daar precies mee? Nou, uh, wij hebben Job Cohen naar voren geschoven. Wij... wij, wij... Wij, wij brengen ons in allerlei bochten om een goed verhaal te houden. Mm -hmm. En blijkbaar wordt het niet opgepakt. Nee, nee, nee. En uh, mensen zoals jij die een oogje in het zeil houden... Uh, die worden kennelijk, althans, jij wordt niet gehoord. Uh, ik voel mij niet gehoord. Je voelt, ja, dat, ja, maar je, je kent ook geen antwoord, dus je wordt ook misschien niet gehoord. Dat zou best eens kunnen. Maar toch blijf je die partij trouw en blijf je dat oogje in het zeil houden. Ja hoor. Ja. Uh, nee, nee, absoluut. Dat, nee, dat, dat, dat, is, dat is geen enkele discussie. Dat doen we ook wel. Alleen uh, het, het, de vraag die jullie als Casa Luna uh, in het midden legden was een beetje van nou, hoe hou jij iemand in het oog waarvan ja. jij denkt dat het beter kan. Ja, ja dat is nou, absoluut dat waar. Is, dat is mijn probleem dus met mijn organisatie. Ja, het is inderdaad een goed voorbeeld van een oogje in het zeil houden... bij een organisatie die je, ondanks alles dan toch dierbaar is zo te horen. Nou, ik ben... Uh, kijk, een oud collega van mij zei altijd van... ik ben zo trouw als de pieten. <laughs> <laughs> Precies, en daarom uh, blijf je ook uh, die partij van je trouw. Jan, oh ja, dankjewel. Ja, overtuiging. Wat zeg Absoluut. je? Nou, kijk, dat is, dat is uh, mooi als iemand een uh, vaste overtuiging heeft. Jan. Uh, ja, dat... Dat, uh, dat ontbreekt het tegenwoordig nog wel eens aan, denk ik. Nou, bij jou niet in ieder geval, zo te horen. <laughs> Jan, dank je wel. lekker door. Oké, okay, dat ga ik doen en jij een goede nacht toch? Hoi. Dag, Jan. Uh, ook een Twitterberichtje komt binnen van William Hartman. William twittert, ik heb een vriendin, die is helemaal de weg kwijt. Ze heeft een eetstoornis, soms heeft ze zelfs zelfmoordneigingen. En dus hou ik daar een oogje in het zeil. Uh, Michael of Michael, wat moet ik zeggen? Zeg maar, uh, Mike. Mike, dag, Mike, Goeienacht. Mike, bij Goedenacht. wie houd jij een oogje in het zeil? Ik hou een oogje in het zeil bij mijn ex-vriendin Karima. En waarom juist bij haar? Ze heeft bordelen, een, een zaak, vind ik. Uh, ze verwoont zichzelf, hè? Mm -hmm. En dan, uh, ja. En dat is uh, even een persoonlijkheidstoornis. Ja. En uh, ja, uh, daarbij ook nog een hetzelfde, weet je. En op welke manier doe je dat, Mike? Ja, en fee uh, uh, langs gaan. Bellen. En uh, ja, gewoon. Uh, en dat is echt dagelijks. Want anders uh, gaat het helemaal missen. Ja, daarmee heb je wel een uh, zware verantwoordelijkheid op je genomen. Ja, dat wel. Maar naar een uh, relatie gehad toch, toch wel van, uh, ja, ja, zo. Mm -hmm. En uh, ik voel mij eigenlijk toch wel verplicht. Om, uh, hè? Ja, ja, dat is waar. Want er mooi. zijn heel veel mensen met borderline en uh, zij willen het eigenlijk niet toegeven dat ze borderline heeft, maar ze heeft wel borderline. Ja. Zeggen, uh, Mike, uh, uh, is, is ze blij met het feit dat jij dat oogje in het zeil houdt dat je elke dag langskomt dat je belt? Oh, soms heb ik het gevoel van niet, weet je. Want uh, het liefst misschien wat ze het eigen ding doen, weet je. Want uh, ze is soms. Uh, precies en zo, weet je. En uh, ze is heel snel kwaad. Mm -hmm. En dan gaat het begin. En zo, weet je. Dan gaat je met dingen gooien. Ja. Maar ik blijf toch. Uh, ik blijf toch doorzetten, weet je. Ja, jij voelt die verantwoordelijkheid. Ik voel me verantwoordelijk. Ook gewoon dat is Dat wil ik heb te zeggen. De uitzending, weet je. Want uh, er zijn heel veel mensen die kampen met het probleem. Mm -hmm, mm -hmm. En dus. jouw ex vindt in kamp met dat probleem. En daarom blijf jij dat oogje in het zeil houden bij haar. sterkte ermee, Mike. Dank u wel. Dank je wel. Dag. Goeiedag. Dag. Ja, ik zit al muzikaal. gaat het vanavond over uh, de vrije markt. Over de consumptiemaatschappij. Over de grenzen aan de vrije markt. Vrije markt. Natuurlijk. Uh, het domein van bijvoorbeeld. Uh, commissaris en toezichthouders. waarover uh, we het in het vorige uur hadden hier. in de Casa Luna. En. Um, nou, zou het best wel zo kunnen zijn dat luisteren naar een van de tien geboden... ook nog wel zou kunnen helpen als je commissaris of toezichthouder bent. En dat tiende gebod dat luidt, uh, gij zult niet begeren. En in 1999 bestond de NCRV 75 jaar. En ter gelegenheid daarvan hebben wij toen tien uh, componisten en tekstschrijvers uitgenodigd... om een nieuw lied te maken, gebaseerd op een van die tien geboden. Nou, dat tiende gebod, gij zult niet begeren... werd toen uh, uh, omgewerkt tot een liedje door Jeroen Zijlstra en Wim Boer En het werd gezongen door Milène D'Angelo. Ze wordt begeleid door het Metropoolorkest in Gij zult niet begeren. Ik zit op mijn balkonnetje en gluur over de rand. Beneden bloeit mijn buurmanstuin als het beloofde land. Bleed ben ik van afgunst, van begeerte, kijk ik scheel. Want hij heeft alles en ik heb niet. En dat wordt me te veel. Centen. En ik ben uitgeteld. Kijk nou na zijn vrouwtje, wat een borstel, wat een bouw. Desnoods stel ik dat kind, en De tien geboden, het project waarmee de NCRV in 1999 het 75-jarig bestaan vierde, En dat gebeurde in het programma Volksspot, het theaterprogramma Milène Danjou. Gij zult niet begeren. Bij wie houdt u een oogje in het zeil? Daar ben ik benieuwd naar vannacht. U kunt bellen 0800-1121. U kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. Goedenacht, mevrouw van der Heijden. Ja, hier, Nel van der Heijden in Soest. Dag mevrouw van der Heijden. Bij ja. wie houdt u nou een oogje in het zaal? Uh, bij drie buren. Dus bij drie buren? Ja, ik heb drie bossen sleutels in huis. Zo, wat een verantwoordelijkheid. En, en is het dan alleen als ze niet thuis zijn? Of ook als ze uh, aan het werk zijn, die buren bijvoorbeeld? Ja, ook. Ja, maar ook als ze dus weg zijn. En dan heb ik dus mijn ene overbuur. Dat zijn dus wat oudere mensen met, drie katten. Of met twee katten. En oh ja, die hebben dan luiken. En dan moeten de luiken dicht. En dan moeten dus de katten binnen... Nou ja, en dan s morgens dan moet het spul open... dan moet ik de drollen weer uit de, uit de bak halen. Wat een gedoe. Ja, dat is een heel gedoe. Nou, dat is, nou, dat, dat is de ene buur. En dan uh, die twee andere buren. Wat voor mensen zijn dat? Buren, nou, die zitten er ook. Eén zit ook aan de overkant. En nu gaan we met vakantie. En dan haal ik de brievenbus leeg... en dan uh, s morgens de uh, luikjes open... of de, de spullen open en de spullen weer dicht. En dan de buren aan de andere kant van me. Nou, daar haal ik de posters uit de bus... en dan sorteer ik altijd... Met reclame en uh, ook gewoon met nou ja, dingen die dan wat interessanter zijn. Ja. Ja, en uh, dat. Uh, maar de buren passen dus ook op mij, want ik ben bijna 78. Mm -hmm. Maanden word ik 78. En. Nou, die, uh, we hebben dus gewoon afgesproken. Als bij hun dus de luiken om half tien niet open zijn, dan bel ik hun. En als bij mij het luik in de haal niet open is, of het licht niet, niet aan is, nog niet uit is, dan bellen ze, dan bellen ze naar mij en zeggen ze: mm -hmm. Nou, Nel, is er wat? Dus ze houden eigenlijk eh, ook een Wij beetje een oogje dus op u? We met elkaar contact. En we hebben dus, we wonen aan de Wilhelminelaan. We hebben een geweldige leuke laan. We hebben ook één keer per jaar hebben altijd een, een, een koninklijk straatfeest. Een koninklijk straatfeest? Een koninklijk straatfeest. Hoe? en wat gebeurt er op een koninklijk straatfeest? Oh. Intussen hebben de mannen die dat organiseren hier boven in de straat... die hebben dus twee prachtige tenten gekocht... en dan wordt onze hele straat afgesloten. En dan hebben we een feest en er is dus de hele familie bij... Kijk, wat ja. leuk, zeg. Ja, het is echt waar. Het is een goede laan om te wonen, zo ja, te horen, die Wilhelmina-laan in Soest. Toevallig zondag sprak ik nog een vrouwtje en die heeft ja, bij ons in de laan gewoond. Die zegt, ja, ik woon nou aan de Julianalaan, maar het is niet de Wilhelmina-laan. Nee, nee, nee, nee. nee. nee de, is. De, hè, moeder is dit betreft, wat dat betreft een uh, waardevollere uh, laan ja. dan uh, de laan van de dochter. Ja, wij, wij hebben, wij, echt waar, het is echt een ontzettend gezellige laan. Kijk dus ja, eens aan. Ik, ik moet er misschien een keertje uit, maar ik zeg, nou, dat zal ik ontzettend missen. Ja, dat begrijp ik. Ja, het is hard werken. Bij de een moeten de kattenluikjes open, bij de ander ja, moet ja, de post uit de bus ja, gehaald ja, worden. Ik moet, ik moet ook de poep van de, van de katten nog opruimen. Dat, ja, dat even, ook nog. dat ja, ja, lijkt me daar iets minder. De een van de dingen, want ik heb zelf een hondje, dat vind ik niet erg om daar een rol uit de duim te halen. Maar uh, de kattenbakken, dat vind ik altijd een geweldig functie. Ja, ja, ja, maar u heeft ook dat voor uw buren over. Dat is mooi, ja, mevrouw van der Heijden. Voor elkaar over. Nou, ja. een mooie straat daar in Soest... Ja, waar mensen elkaar een beetje in de gaten houden waar ze... Ja, het uh, is een, ja, een, een geweldige straat. Nou, een mooi mooie verhaal, mevrouw ik van der Heijden. Nou, ik zal toch even iets bellen. Ik denk misschien dat ik nog een keertje aan de beurt kom. Ik heb het ook al eens over gepreerd. Want ik heb namelijk zelf een tackle. Oké. Okay. Ik heb ook al eens iets over gaat over de tackles. Maar, maar dan nu over het oogje dat u ja. bij elkaar in het zeil houdt ja, daar in Soest. Ik heb aan mijn achterburen, die wonen aan de Julianalaan, heb ik dus hele fijne buren... En omdat ik zelf niet zo mobiel ben, maar die laten alle dagen mijn hond uit. Oh, dus er worden toch ook nog wel leuke mensen aan de Julianenlaan. Ja, aan de Julianenlaan, maar ook aan de, aan, aan de Julianenlaan en de Willemiendelaan. Kijk, de Koninklijke Buurt is Soester, is goed toe ja. voor zo te horen. Mevrouw van der ja, Heijden, dank hebben u wel. Altijd, het heet ook altijd, één keer in het jaar, het Koninklijk Feest. Ja, dat zei u net. Nou, mevrouw van der ja. Heijden, ik hoop dat u daar nog lang mag wonen... en voor maandag een fijne verjaardag, hè? Fijn, dank Dag mevrouw van der Heijden. Ja, Dag. Dag hoor. Doei. Vanuit de koninklijke buurt in Soest. Uh, eens even kijken, Ricardo, goedenacht. Ja, goedenacht. Ricardo, ja, op wie ik... hou jij uh, een beetje toezicht? Bij wie hou jij een oogje in het zeil? Ja, ik hou de Nederlandse samenleving uh, onder groot uh, vergrootglas en onder toezicht. Oeh, dat is een uh, brede opdracht die je zelf gesteld hebt. Ja, dat is een hele brede opdracht. Ik, uh, ik zit daar te kijken en ik heb het idee dat... Uh, dat de samenleving nu, eh, zeg maar, klem zit tussen twee groepen. De, aan de ene kant de extremistische eh, fundamentalistische eh, islamieten, slash Marokkanen. En aan de andere kant eh, zit de samenleving klem eh, met de rechtsextremistische Nederland, zeg maar. En de welwillende burgers die zitten daar tussenin klem. Ja, dat is jouw analyse van de situatie van de Nederlandse ja, dat... samenleving. Maar als je ja. bij iemand een oogje in het zeil had, probeer je ook een beetje uh, dingen te sturen vaak, hè? Op, op, op ja. welke manier kun je dat dan doen? Want je zegt, ik hou de Nederlandse samenleving... Uh, daar ja. hou ik een oogje in het zeil. Dat lijkt me zo moeilijk. Je analyseert ja. het op jouw manier. Heb je een eigen analyse gemaakt. Mm -hmm. Maar wat doe je dan vervolgens... als je bezig bent die uh, Nederlandse samenleving... een beetje nou, te sturen of een, een, nou, ja, een beetje ik te begeleiden? Ik stuur wel eens ingezonde brieven. Ik reageer bij u op de radio ja, ja. en bij andere radiostations. En, uh, ik zat, uh, en ik volg het nieuws natuurlijk uh, heel scherp. Want uh, dat nieuws van die ene jongen die aan kanker leed, zeg maar... Uh, dan hoor ik de Gert Leers zeggen dat het IND het zogenaamd niet wist hoe erg het was met dat, die jongen. Dat uh, jongetje uit met... Sri Lanka. Ja, en in welk stadium het was. Dan zit ik te denken heeft Gert Leers misschien aan uh, de IND opdrachten gegeven van uh, als iemand uh, terminaal is en dan nog één week te leven heeft, dan mag je dan uh, zeg maar wel uh, een, een, een, een, uh, een verblijfsvergunning uh, geven. Want ja, dan kost het maar een weekje, kost, kost wat minder zeg maar. Ja, en zou die jongen misschien uh, een jaar hulp nodig helemaal nog, of een jaar te leven, dan hadden ze misschien die jongen nog over de grens gezet. Om in Sri Lanka uh, zonder medicijnen en zonder medische hulp uh, Zeg maar. En ik zie, ook, ik zie ook naar het uh, asielbeleid, zeg maar, dat... Uh, Ric het, Ricardo, ik, ik ga je heel even onderbreken. Want ja, uh, okay, ja. uh, het ja, gaat ja. nu even niet om jouw politieke analyse. Oh, okay, ik, het okay, gaat okay, erom ja, ja. Ja. op welke manier jij een oogje in het zeil houdt. En jij zegt, ik doe dat door te reageren op de radio, zoals nu. Door ja. uh, in gezonde brieven te sturen. Vind uh, je dat eigenlijk uh, meer mensen dat zouden moeten doen? Op die manier meepraten over die Nederlandse samenleving. En op die manier een oogje in het zeil houden bij die Nederlandse samenleving? Ja, ja, ik denk het wel. En af en toe ben ik nu... Ik heb nog wel eens wat stappen ondernomen dat ik zeg van... nou, ik ga nu uh, voortaan als ik iets moet gaan kopen... Dan uh, probeer ik een allochtone winkelier te zoeken in plaats van een autochtone winkelier. Dus ja, het, het, het, het, is, het radicaliseert een beetje. En ik ben daar een klein beetje bang voor natuurlijk. Dat dat niet zo moet gaan eigenlijk. Hè? Ja, en op die manier, uh, een keer naar die allochtone winkel in plaats van naar de autochtone winkel. Ook op die ja. manier kun je de Nederlandse samenleving uh, een niet beetje begeleiden. Daarop, dus kun je het oogje in het nee, zeil houden. Nee, dus daar, ben ik, daar ben ik dan maar gelijk ook van uh, afgestapt. Maar ik heb gewoon het idee dat wij gewoon, ja ik noem het dan maar uh, tussen de kut Marokkaan en de kut Hollander. De samenleving klem zit... Ja, en jij uh, laat je mening daarover horen op allerlei manieren. En op die manier hou je een oogje in het zeil bij een samenleving waar jij je zorgen over maakt. Ricardo. Ja, en, en, en ik stuur een klein beetje, maar, zeg maar ik hoop dat andere mensen dat meer doen, dat uh, wat meer bijsturen. En, uh, oh, ik had die meneer net over het PvdA, dat hij teleurgesteld was. Ja, een gouden tip aan de Partij van de Arbeid. Die is een oude partij natuurlijk. Die zit, die, zit, die zit aan consensus en dat soort dingen te denken. Maar wij zitten hier in een politiek waarbij we het conflictmodel moeten hanteren. Ricardo, met deze politiek. Politieke analyse, besluit Absoluut. ik dit gesprek. Ja, Dank je wel dat je dankjewel. belde en tot een andere keer. Dank je wel voor uw tijd en een fijne naam. Hetzelfde voor jou. Dag Ricardo. Dag. Erwin Korsten heb ik ook aan de telefoon als het goed is. Goedenacht Erwin. Hé, hey, goedavond. Dag Erwin. Hoe hou jij een oogje in het zeil? Ik hou ook oogje in het zeil als uh, scheidsrechter... bij het uh, voornamelijk nou NK-kwalificatietoernooi uh, Damme. Oh, kijk eens aan. En dat, dat vindt op dit moment plaats? Dat vindt op dit moment uh, plaats uh, de kwalificatietoernooi... Ja? Ja, ja, ja. Er zijn, ja, er zijn vier zaterdagen. Ik heb nou één zaterdag gehad en dan elke uh, twee weken zijn het uh, twee rondes. Aha, en dat, dat is vrijwilligerswerk? En dat is, ja, uh, je krijgt reiskosten en een hele kleine voeding krijg je dus. Uh, mm -hmm. En waarom kijk, doe je dat? En, uh, dat is uh, waar ik zit is in Tilburg. Dat maar nee, maar zijn vier plaatsen, ja, ja. maar ik heb dan uh, Tilburg onder mijn noeden. Oké, okay, wa waarom doe je dat? Waarom vind je het zo mooi werk? Het is uh, hartstikke leuk. Uh, je doet iets voor, uh, voor de bond zelf, want er zijn maar weinig scheidsrechters. Voor de Dambond? Voor de Dambond, ja. Mm -hmm. en er zijn maar weinig scheidsrechters en het is, gewoon, het is gewoon leuk om te doen en je leert er zelf ook wat van. Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe uh, functioneer je als scheidsrechter bij een partijtje dam? Hè? Nou, je kijkt uh, sowieso... Uh, ze spelen met tijd, dus je moet de tijd in de gaten houden. Dat hij niet overschreden wordt en dan kijken of dat ze geen uh, onreglementaire zetten doen... of uh, toch stiekem iets uh, gemeens doen. Dat moet je dan in de gaten houden. Mm -hmm. En wordt er een beetje eerlijk gespeeld over het algemeen? Over het algemeen wordt er wel eerlijk gespeeld. En ja. vooral uh, die hogeren, die kunnen het wel. Maar ze kunnen altijd een foutje maken. En dan is het toch altijd wel prettig als je het zelf ook gezien hebt. Zeg, een Erwin, dat hoe, hoe sterk ben de... je? Sorry? Hoe sterk ben je? Uh, nou, ik vind zelf, uh, soms moet je wel optreden, maar ik vind zelf, het moet gewoon, ze moeten gewoon netjes leuk kunnen dammen. Mm -hmm. Maar soms moet je gewoon heel streng zijn. Ja, ja dat begrijp en, ik. En dan houdt het gewoon op, dan, uh, want je kunt je wel precies aan de regels houden, maar als je dat precies doet, dan uh, denk ik... Uh, dat je er uh, regelmatig ook linkje de zaal uit kunt sturen. En dat wil ik gewoon in principe niet. Nee, nee, nee. Nou nog drie zaterdagen te gaan dus uh, bij het ja. kwalificatietoernooi voor, uh, voor het NK-dammen. Uh, heb je al een potentiële uh, kampioen daar in Tilburg? Uh... Nou, ze staan momenteel staan ze met uh, zes personen op uh, drie punten, dus er is nou nog weinig van te zeggen. Dus het is nog niet uh, helemaal duidelijk wie zich uh, definitief uh, vanuit Tilburg gaat kwalificeren voor dat toernooi? Dat is nog niet uh, definitief duidelijk. Heb je wel zin in de komende drie zaterdagen? Ja, natuurlijk. Nou, ja. Het zijn wel lange zaterdagen, maar het is hartstikke leuk om te doen. Dan wens ik je heel veel plezier en, uh, en wees een eerlijke scheidsrechter. Ja, daar ben ik, daar ben ik sowieso. Uh, goed, Erwin Korsten, hij is ja, okay. scheidsrechter bij het kwalificatietunnel hey, van EK Dag Erwin, goeienacht. Dag, dag. Ja, de vrije markt en de consumptiemaatschappij. En wat gaat het toch goed uh, uh, in het Westen eigenlijk, hè? Vindt in ieder geval Jeroen van Merwijk. krijgt als baby een prachtige kaart en iedereen gaat met festiviteiten gepaard er wordt geproost en getoost er wordt uitbundig gevlacht er worden wierook en meren en knuffels gebracht in één grote langdurige liefdesbetoning iedereen koning en iedereen speelt als kindje de eerste viool En iedereen gaat dan zeker zo'n tien jaar naar school Waarvan iedereen niet al te veel wordt gevraagd Zodat iedereen uiteindelijk wel ergens voor slaagt En een feest met cadeaus hoort erbij als beloning Iedereen koning en dan gaat iedereen trouwen met prachten, met pralen En met een prachtige bruid in een prachtige zaal En een overblindend en schitterend feest Zoals je in boeken van vroeger wel leest Bijvoorbeeld bij Napoleon Bonaparte zijn een kroning Iedereen koning en dan krijgt iedereen thuis nog een machine die wast. En een speelzaal die op iedereen peutertjes past. Zodat iedereen dat niet meer zelf hoeft te doen. En voor iedereen schoenen voor ieder seizoen. Plus drie keer vakantie per jaar. Als beloning. Iedereen koning. En iedereen krijgt tot slot een toet die in geen opzicht voor die van een vorst onderdoet. Met gedichten en speeches, hoe goed iedereen was... en hoe talentvol en wel opgevoed iedereen was. Wat een schitterend landje van melk en honing. Iedereen koning. <applaus> Jeroen Berwijk, Iedereen Koning. En dit seizoen uh, toertje Jeroen van Merwek met twee gitaristen, die zich samen Le Big Bazaar noemen door Nederland. Vanavond, donderdagavond dus, zijn ze te zien in Spijkenisse... en daarna nog in verschillende andere theaters. Tot en met 26 februari. Bij wie houdt u een oogje in het zeil? Dat is de vraag vannacht in Casaluna. U kunt ons bellen, 0800 1121 en uw mail is welkom op casaluna.ncv.nl. Goedenacht Ed. Ja, goedendag. Helco, Helco, zeg maar Helco. Ja, ja, Helco, ja, ja. ja. En uh, bij wie hou jij nog je gezel? Nou, ik wil het wat ruimer trekken, in principe, met al iedereen die me lief is, en mijn vrienden en mijn kennissen en mijn familie. En door te bellen, mm -hmm. en doordat je belt en, laten we zeggen, communiceert over elkaars problemen of vragen of. Of Problemen of anderszins, of ja. gewoon een babbeltje. Hou je al, laten we zeggen, toezicht. En daarbuiten ook nog eens een keer gewoon mijn omgeving, de buurt. Dus eh, die directe, laten we zeggen, nabijheid. Mm -hmm. Dus en, je, je bent eigenlijk een, een druk bezet man, want je houdt een oogje in het zaal bij je vrienden, zeg je, bij je familie, bij de mensen in je eigen buurt. Nee, ja, maar eh, dat gaat dus via de telefoon. Ja, ja, maar toch. Ik bedoel, daar ja, moet je wel het... de tijd voor hebben en maken. Juist. Dat is het punt. En maken. Mm -hmm. En waarom maak jij die tijd ervoor? Waarom vind je Omdak dat zo belangrijk? Ik dat, omdat ik dat van belang vind. En waarom? Uh, ja, omdat me interesseert. Je wil weten hoe het met, het met de, de mensen is. gaat. Ik vind het, inter... het interesseert me hoe, hoe een ander het Laten we zeggen, vergaat mm -hmm. en... En wat er speelt. En ja. als ik zelf iets heb, dan kan je het ook kwijt. Ja, dat is waar. En wat doen, die mensen, eh, eh, doen oh. die mensen om jou heen net zo hard bij jou? Ik bedoel, bellen ze jou ook regelmatig om eens even te vragen hoe het ermee gaat? Uh, steeds minder. Heel steeds langs. minder? En hoe komt dat? Uh, omdat ze het waarschijnlijk steeds drukker hebben. <laughs> Zij maken die tijd er niet voor? Uh, Helaas niet. Ja, nee. en... Een, ja, ik wil niet iedereen over één kam scheren. Dus dat vind ik ook wel lullig. Maar ik merk wel dat het verflauwt in de loop van de tijd. Mm -hmm. Maar desondanks, blijf jij bellen, blijf jij informeren hoe het gaat? Nou, bij mij wordt het dan ook minder. Want dan zie ik dat de animo minder wordt. Mm -hmm. Maar dat is een, een Pieter. Ik, ik wil namelijk niet, uh, niet, niet zo negatief eindigen. Nee, ik dat... heb er, het zijn zeer, zeer positieve dingen. En zeker de afgelopen tijd heb ik een hele. Laten we zeggen, mijn beste vriend. Die ik geholpen. En zijn moeder, die lag, laten we zeggen, op sterven. Die was ernstig ziek. En dat was een aflopende zaak. Mm -hmm. En dat vind ik dan, omdat ik het zelf heb meegemaakt met mijn, mijn oude lui. En dan ben ik zelf mantel voor geweest. Dus ik weet. een beetje van de hoed en de rand. Ja. Dat is punt één. En de andere kant is gewoon ook inderdaad je omgeving. Gewoon. Kijk eens uit het raam. Of als je wat ziet, ondernemers wat. Of bel, het is nooit een buitenlijn, of bel de politie. Beter één keer te veel gebeld dan één keer te weinig. Dus eigenlijk zeg je het: een oogje in het zeil houden begint heel dicht bij jezelf. In ja. principe wel. En dat, en dat kan je dus uitbreiden. En als het goed is, gewoon naar je omgeving. Ja. Alleen hou dat sociaal. Ja. Maar ik bedoel, dat is ook uh, dat valt ook onder diezelfde langzige paraplu. Ja, absoluut. Heb je gelijk net. Ik hoop okay. dat je veel blijft bellen in de toekomst, Net. Uh, dat blijf ik zeer zeker doen. Ja, want goed. ik vind het noodzaak, want dat is het enige wat we nog hebben. Ja. Communiceren en het liefste face-to-face. -face. Of. Door de telefoon en niet via een Twitter of een internet of dat vind ik zo onpersoonlijk. Ja, bellen of uh, elkaar opzoeken. Visie. Dat is jouw visie en uh, daar was ik blij mee hier vannacht in Dank okay, nou, je dankjewel, dan. Ed. Bedankt. En een goede nacht nog. Hetzelfde. Dag. Dag. Dag. Teunus, ook jij een goede nacht? Ja, goede nacht. Dag, Teunus. Teunus, oh. bij wie hou jij een oogje in het zeil? Ja, dat wil ik je graag even vertellen. Ik hou uh, een oogje in het zeil <coughs> bij een uh, bijstandmoeder. Twee kinderen. Mm -hmm. ja. En waarom dat juist bij haar? Dat uh, hoort misschien raar, maar dat zit in het verleden uh, was dat zo, via een kennis van mij, uh, kwam ik in contact met haar en zij ja, is op een bepaald moment gescheiden. En na de scheiding ging het in eerste instantie nog wel aardig. Mm -hmm. Maar ja, het grote probleem is bij dat mensen ook al komen ze uit een iets, iets luxe leven. Uh, dat is uh, de, de, het geld. En wat doe je ermee? Ja. Uh, de, de mevrouw die ging, uh, de, ging verhuizen dus. En uh, werd, uh, het huis werd ingericht. En ook boven het budget. Ja, en op die manier krijg je wat schulden. En via een, uh, een kennis wat ik zei... heb ik maar besloten van... ja, ik ga haar een beetje helpen. Ik heb haar in, in eerste instantie... Uh, Geholpen met, met vier stoelen. Met vier eetkamerstoelen, zeg maar. Ja. En ja, dan krijg je wat meer contact met elkaar. En ja, toen bleek ook dat van ja... Zij had een, een, een maandbedrag te besteden. En dat ging helemaal fout. En je zag ook wel... Ja, ze gaf ook het, het geld aan, aan hele nou, vrij dure dingen uit. Mm -hmm. Dus ze, ze wist je ook niet zo... Ze wist ook niet zo heel goed met geld om te gaan, dus begrijp ik. Nee, of met het feit dat, dat ze ineens nee. veel minder geld ter beschikking had. Ja, maar kijk, op een bepaald moment zat zij zelf uh, zo in de put... dat zij, zij zag er ook geen gat meer in. En toen, heb ik, toen heb ik gezegd, ook met mijn vrouw, van nou, dan gaan we jou helpen. Mm -hmm. uh, er waren wat, uh, op een bepaald ogenblik wat dwingende zaken... dat moest worden betaald, dat hebben wij voorgeschoten. Mm -hmm. dat, wa dat was niet een enorme bedrag, hoor. daar ging het niet om... Maar toen hebben we gezegd: van ja, nou, dan moeten we eens even kijken. Want wat, wat gaan we doen? Ja, en wat hebben we toen afgesproken met haar? Nou, van uh, jij, jij krijgt in een x-bedrag per maand. Dat, dat kreeg zij al zelfs bijstand, zeg maar. Ja. En uh, daar waren we dan wel regels aan verbonden, natuurlijk. Maar omdat zij twee relatief jonge kinderen had, had ze nog de luxe dat ze nog uh, thuis kon blijven, in ieder geval. En toen hebben we ook gezegd: van nou, dan gaan we eens even kijken. van... Hoe, hoe kun je het beste, dat geld wat je krijgt... hoe kun je dat het beste besteden? En, en ja, dan moet je even oppassen. Dan moet je bijvoorbeeld zeggen van... ik ga niet een duur, heel duur wasmiddel kopen van merk X... Terwijl er een, een, een, een veel goedkoper alternatief is. Nou, dat soort dingen, snap je wel. Ja, dus jullie hebben er ja. niet alleen geholpen met, met leningen... en met wat je zei, via, via tafelstoelen. Jullie hebben er ook advies gegeven hoe ja. je kunt omgaan met geld... en hoe je zuiniger vooral kunt omgaan met geld. Ja, ja, en wonderbaarlijk om daar gewoon een discipline in te brengen, hè? Is dat gelukt, beide? Ja, dat ging prima. Sinds, uh, ja, het gaat goed. En zij, zij kan haar nu... Want eh, op het ogenblik werkt ze twee halve dagen per week. Ja. En ze kan haar nu uh, uiteindelijk van het, hetzelfde geldbedrag kan ze haar, uh, heel goed redden. En ze wil ook niet meer de, de andere kuil. Ze, ze wil gewoon uh, per se vasthouden aan het... Aan het uh, aan de gewoonte waar ze nu, wat ze nu dus doet. Dus jullie hulp heeft uh, wel degelijk uh, nut gehad. Op ja, welke het, manier houden jullie nu nog een oogje in het zeil, ten tenslotte, Teunis? Nou, het, uh, het blijft nog steeds hetzelfde. Omdat zij tegen mij zegt: van nou, ik hou nu, ik ben nu zover, ik hou het x bedrag per maand over. Maar jij moet wel uh, erom denken dat ik dat, ik dat niet uh, idioot uitgeef. Of dat ik niet weer in dat. Uh, nee, in nee. Dat, stramming, he, dat. Het is gewoon. Voor haar een aardigheid. He, die discipline die heeft ze nu al. En voor ons ook. Ja, jullie blijven ook... haar begeleiden wat dat betreft. Ja. Ja, wat dat betreft wel. Maar ik denk wel eens bij mijzelf. Ik heb het er ook wel eens met mijn vrouw over. van: Je doet het wel bij een ander. Je helpt een ander, zeg maar... Uh, uh, uh, oplossingen ja, uit te dragen. Ja. Praktisch. Ja. <laughs> Eigenlijk zouden we dat bij, ons, bij onszelf ook wel kunnen doen. Ja. Want kijk, wij... Wij hebben het, euh, nou, wij hebben het ruim, maar ja, ik sta ook wel eens een keer in het rood bij de bank. En dan denk je bij jezelf: van, nou, voor een ander doe je, het wel, maar voor jezelf ben je dan, euh, hè, dan ben je wat onvoorzichtiger. Euh, wat, wat Ja, nou, misschien moet je ook naar je eigen adviezen gaan luisteren, het, Anteunus. de adviezen die je aan, Ach, ja, aan, aan, aan die mevrouw geeft. Ja, ja inderdaad, inderdaad. Ja. Zo dank je wel ja. dankjewel voor je verhaal. Ja, graag gedaan. En een goeiedag nog. Ja, dag. Dag. Ja, de andere kant van uh, die vrije markt en van die consumptiemaatschappij... is het uh, dreigende faillissement. Maar als je naar dit liedje luistert, dan is het heerlijk om failliet te zijn. Ramse Shaffi zonder bagage. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb er nog nooit zo goed...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 Inderdaad, een bevrijdend lied, Ramse Chaffee, zonder bagage. Bij wie houdt u een oogje in het, in het zeil? De komende kwartier praat ik daar nog graag met u over verder. U kunt nog steeds bellen, 0800-1121. En uw mail is ook nog steeds welkom. Casaluna Geert Wever, goeienacht. Ja, goeienacht. Geert, ja, bij ik... wie houd jij een oogje in het zeil? Nou, ik heb eigenlijk... <laughs> ja. Nou ja, ik heb twee mensen die ik in het verleden kende. Die zijn allebei overleden... En... De, dat waren echt specifiek mensen waarbij je oogjes in het zeil hield, zeg maar. Mm -hmm. En waarom uh, hield je bij die mensen juist een oogje nou, in het zeil? ene was, was mijn buurvrouw, dat was mevrouw Scheltenma. Die is nog bekend van de Scheltenma-cafés uit Amsterdam. Mm -hmm. En het was zo'n vrijal Amsterdams dametje. Ja, die had wel eens krachten of dat ze soms uh, weg viel. We hebben wel eens een keer 112 één, één, gebeld... Uh. Uh, en ik had het sleutel ook. En ik keek elke ochtend even nee, of daar gordijn open was. Enzovoort. Dat was gewoon nodig. En ze vond het ook prachtig. Mm -hmm. eh, want ze was het niet gewend in Amsterdam. Maar dat was dan volgens haar een typisch Groningen. Dat weet ik niet. Als ik zo beluister is dat niet zo. Nee. Maar zij is dus overleden. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat een mens die gewoon gezond van lijf en leden is. Dat die gewoon. En vanuit een goed gemoed zeg maar. Over het algemeen. Uh, ja, toch altijd oogjes in het zeil houdt. Op diverse punten. Ik heb bijvoorbeeld hier zes adressen waar ik moet sneeuwschuiven. Maar het is niet alleen dat ik dat sneeuwschuif. Maar ik hou ook bij die mensen. Daar praat je mee. En dan hoor je soms dingen. En dan denk je: oh, dat lijkt me niet helemaal goed. En dat soort dingen, ja, dat blijft eigenlijk altijd doorgaan. Het is oogje in het zeil houden, is wel positief bedoeld. Het is niet zo dat ik dan. Uh, want ik ben eigenlijk niet zozeer nieuwsgierig naar bepaalde zaken. Maar ja, ja ik hoop later dat er iemand is. Die zegt van nou, ik hou bij Geert Wever een oogje in ja. de stijl. En hij wordt nu een beetje stommelig. <laughs> een beetje ja, nee. stommelig, ja. Ja, ja maar hè, dat, dat kan het. Dat als ik oud zou worden, dan zal het waarschijnlijk niet zo vlot meer gaan. Dus dan hoop ik ook dat er uh, zo'n Geert Wevertje, zeg maar, mee. of andere mensen die gehoord hebben in Jok, of, maar Dat was ook heel leuk. En, en, nou ja, en het begrip is ook prachtig. Ik vind het mooi. Het is, het is geen sociale controle. Dat is alweer weer de enger. Maar het is, het is liefdevol eigenlijk, oogje in het zeil. Hè? Ja, een liefdevol, uh, liefdevolle uitdrukking en ook liefdevol gedrag, zeg jij. Ja het, ja, het hoeft ook niet, het oogje in het zeil, maar je doet het. En kijk, als dit met uh, sociale controle, dat is alweer iets drangmatigs, een mm beetje. -hmm. Maar een oogje in het zeil, dat is ook zo lekker vrij. Je bent buiten, een, een zeilboot en een oogje. O, je hebt je echt kijkt, een heel mooi beeld je bij, je. De liefde hè? Ja, ja. Ja, maar ik vroeg me even af waar, die, waar die, eigenlijk die spreuk vandaan komt of gezegde. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar mocht iemand nee. dat weten, ook dan uh, kan er natuurlijk ja, gebeld wel of gemaild uh, worden. Ik zie dan zo'n mannetje voor zijn zeil zitten en, die, en daar let ik dan even op. Dus ik uh, een oogje in het zeil houden. ja, die vindt... personen, die heb ik dan niet meer, ja... Een aantal mensen, dat doe je dan gewoon. Maar ik had toen twee specifieke mensen. Die ik echt, Daar kon je echt zeggen van, nou, ah, daar hou ik een hoogje in het zaal. Maar dat is niet omdat ik zo'n goede vent ben. Maar dat is ook gewoon... Ja, dat doe je gewoon. Omdat je dan ook je verplaatst in, inderdaad in je eigen ouderdom. Als je oud mag worden, dan, ja, dan zou je dat ook prettig vinden. Dus het is niet, het is niet zozeer dat je dan zichzelf vooran je omhangt. Dat, dat vind ik ook niet fijn. Dan, dan is het ook geen hoogje in het zaal meer. Dan is het nee. meer... Uh, Zie wij eens goed doen. Hè? Ja, en daar gaat het niet om, het gaat erom nee. om de wereld en eigenlijk de wereld vooral om je om je heen ja, om wat ook... leefbaarder te maken. Ja, en die mensen die dan een beetje zeg maar, in de moeilijkheden verkeren, die weer wat uh, meehelpen. Ja, ja. En daar heb je zelf ook voordeel van. Want dan komen die mensen weer met een blij gezicht bij omdat je, omdat je ze geholpen hebt. En dan heb jij er weer voordeel van. Ja, zo is dat. Die ja, goed functioneren. Nou, Geert, uh, ik vindt het een mooi pleidooi voor het uh, oogje in het Oog. zeil houden. Ja. En uh, Geert, ik hoop ja. ook dat je nog wel niet stommelig wordt. <laughs> nou, ik doe mijn best. Ik wens je nog een goede dag. Uh, hetzelfde. Dag, dag Geert. Hans heb ik aan de telefoon. Goedenacht Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen of goeienacht. Dat is. Voor nou, iedereen het even is tien een... voor twee, hè? dat hangt van je eigen perceptie af. Ja, zo is het. Hans, bij wie hou jij een oogje in de zeil? Uh, nou, ik heb uh, vijf jaar lang bij mijn uh, vrouw een oogje in de zeil gehouden. Ja. Die, die werd ziek. En hmm. ik heb op het moment dat zij ziek werd, heb ik uh, ontslag genomen bij mijn baas. Zo. En ik heb haar. Uh, ja, ze kreeg te horen dat ze ernstig ziek was. Ongeneeslijk, zeg maar. En uh, uh, ik heb vanaf dat moment ontslag genomen bij mijn baas. Ik ben naar huis gegaan en ik heb gezegd: van uh, ik blijf bij jou voor zolang als je er nog bent. Dus dat is eigenlijk elke dag een uh, oogje in het zeil houden. Ja, dat is meer dan een oogje in het zeil houden, denk ik. Ja, uh, dat is een. Uh, ik heb daar iemand eerder ook over vanavond over gehoord. Dat is een soort met van mantelzorg. Ja. En uh, ja ik heb mijn vrouw uh, vijf jaar lang verpleegd en verzorgd thuis. Ja. Tot, uh, tot het eind dan toe. Dus, uh... Maar je zegt, ze werd ziek en meteen dacht je al, ik ga nu ontslag nemen. Ja, onmiddellijk. Uh, dat is ware liefde, hè? Uh, ja, zo kun je het noemen. Het is uh, nou, niet alleen ware liefde. Ja, liefde heeft er ook heel veel mee te maken, maar het is ook... Je wil ook de achtergrond van die ziekte weten. Je wil, je wil weten wat, wat wel of niet kan. Je wil allerlei dingen. Wil Je er gewoon van weten. En elke dag ben je erbij. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. Hoe heb je dat ervaren uh, al die jaren? Heel moeilijk. Ja, en wat maakt het moeilijk? Uh, omdat je 24 uur per dag dienst hebt. Je hebt nooit even vrij. Je, nee, op het moment dat je mantelzorger bent... heb je 24 uur per dag dienst. Mm -hmm. Uh, mijn vrouw sliep ook gewoon naast mij in bed en uh, nou ja, die heeft, uh, ze had kanker, dus uh, ze heeft ook chemo en, en noem alles maar op, heeft ze allemaal gehad. Dus ze had s'nachts ook wel eens een ongelukje. Ja. Dus ben je s'nachts bezig om het bed te verschonen en, en al die gekkigheid meer. Dus je hebt gewoon vijf jaar lang, 24 uur per dag, heb je gewoon dienst. Ik kreeg dan van mijn vrouw, kreeg ik drie dagen per jaar, kreeg ik vrij om naar Waldrop te gaan in, in Drachten. Mm -hmm. Daar ging zij naar haar zus. En die verpleegde haar ook uh, helemaal perfect hoor, daar ging het niet om. Maar dan nog belde ik elke middag twee keer of drie keer van hoe gaat het met je, hoe is het, hoe, uh, voel je je prima, voel je dit, voel je dat. Dus wat dat betreft, qua oogjes in het zeil houden, heb ik, uh, ja daar wel enige ervaring mee, zeg maar. Dat blijkt, Hans. Dankjewel voor je reactie. Graag gedaan, jongen. En een goede nacht nog. En ik wens je veel succes met je programma verder. Dank Tot een andere keer, Dankjewel. Doei, doei. Dankjewel. Hoi, hoi. Ja, we hadden het in het vorige uur over uh, het functioneren van commissarissen en toezichthouders. Nou, daar was veel uh, kritiek op natuurlijk de afgelopen jaren. Maar kritiek op het zakenleven, uh, dat is iets van uh, alle tijden. Uh, luister bijvoorbeeld naar uh, deze hit van Boudewijn de Groot, Jimmy.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 Voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half door.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 alleen maar slechter van Ja, een helder verwoorde mening: dat was Bouwijn de Groot met Jimmy. Meneer Hoekstra, Goeie nacht. Meneer Hoekstra, u weet waar dat gezegde vandaan komt, hè? Een oogje in het zeil houden. Ja, maar ben je, je moet een presentator zijn bij jullie die ook zeilt. Ben jij dat? Nee, dat is Frank Dumosh, die zeilt. Uh, Oké. Okay. Nou, die moet het, ook, het is gewoon doodsimpel. Als je, als je aan het zeilen bent... Ja. Dan moet je de stand van, van, van je zeil moet je in de gaten houden. Dus als het begint te killen... Dat betekent uh, dat, dat, dat het van voren begint te frabberen. Ja. Ja, dan moet je afvallen. Dus uh, lager gaan varen. Of je moet je tuig aanhalen. En dan hou je dus eigenlijk steeds een oogje in het zeil... wat je met dat ja, zeil moet... moet doen. Juist, ja. Ja, precies. Daar komt hij dus vandaan, die uitdrukking. Nou, ja, ik blij heb van dat... Geze... Wat zegt u? Ik heb van jou gezeild. En als je aan de wind vaart... Ja. en het waait een beetje hard... Dan trek je dat ding strak. Ja. Maar dan hou je met je roer hou je dat uh, onder controle. Maar je ja. kijkt steeds naar het zeil toe. Een oogje in het zeil houden. We hadden het erover en we weten nu ook waarom we het noemen zoals we het noemen. Meneer Hoekstra, dank u wel. Ja, goed En een goede dag toch. Ja. Daar okay. zal er goed naar Frank overbrengen, doe ik zeker. Ja. Ja, Morgen, dag meneer Hoekstra. Morgen praat Harm Edens met de Amsterdammer van het jaar, Quirijn Bolle. Hij is directeur van de biologische supermarkt Markt, met een Q. En ik spring even het antwoordapparaat in voor haar. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Harm, met Helco. Jouw gast, uh, Quirijn Bolle, is directeur van de biologische supermarkt Markt. Ja, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd... wanneer Quirijn voor het laatst zelf gekookt heeft... en wat hij dan wel gemaakt heeft. En uh, Harm, trouwens, uh, dat wil ik van jou eigenlijk ook wel weten. Met jullie een uh, fijn gesprek samen. Ja, zo dadelijk klinkt de nacht op Radio 1 weer anders. Vannacht dankzij Paul van Gelder en wij van Casa Luna zijn er morgen weer. Fijn dat u uh, luisterde vannacht. En wat ons betreft dus graag tot morgen even na middernacht. Goedienacht verder. De hele wereld onder mijn knop.